Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een deel van de Wageningen Universiteit wordt al een tijdje bezet door klimaatactivisten. Ze willen dat de Unie stopt met samenwerken met bedrijven in de fossiele industrie. Gebeurt bijvoorbeeld zodat zulke bedrijven een gastles geven, op carrière middagen staan of meebetalen aan onderzoek. Volgens de universiteit zijn er tientallen activisten op de been en hebben ze onder meer spandoeken opgehangen in de centrale hal. is I'm here to talk to the board our demands are het bestuur van de universiteit is nu aan het praten met de actievoerders die van plan zijn pas weg te gaan als de Unie de stekker uit die samenwerking trekt. In Brabant is flink wat drugsafval gedumpt. Vanochtend werden er 380 grote vaten gevonden in de Oude Buizenheide. Vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant? Dat is een bekend natuurgebied tussen Rozenaal en Achtmaal. Het zijn drie dumpingen in totaal. Twee dumpingen liggen in een droge sloot, dus daar lijkt de schade mee te vallen. Een dumping met ongeveer 150 vaten is in een sloot met water. En je kan zien dat een paar van die jerrycans een stuk of vier zijn opengebarsten. En die hebben een uh, vieze gelige laag achtergelaten op het water. De schade lijkt nu toch wat mee te vallen, want een groot deel van de jerrycans was leeg. In een deel ervan zat wel drugsafval. Opnieuw zijn er foto's vernield van een Pride-tentoonstelling. In Alkmaar dit keer. Het gaat om foto's van intersexe mensen. Dus mensen die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. En blijkbaar had iemand daar iets op tegen. Want drie van de grote portretten zijn bewerkt met een mes. De organisatie denkt dat het een gerichte actie was en noemt hem afschuwelijk. In Groningen kunnen 50 mbo-studenten dit jaar meedoen aan de Keiweek. Dat is de introweek daar. Het is normaal alleen voor hbo- en uni-studenten. Het is een proef en in Utrecht deden ze dat vorig jaar ook al. In totaal doen er 5000 mensen mee aan de Keiweek. En 50 mbo'ers lijkt dan misschien een beetje weinig. Maar de organisatie zegt dat ze dat aantal goed kunnen volgen. Achteraf gaan ze dan bij hun checken of het programma boeiend genoeg was voor de mbo'ers. Het weer, het is zonnig en wat drukkend met lokaal een onweersbuitje. je op 25 in het oosten en langs de kust is het een beetje koeler. Vanavond koelt het overal af en morgen blijft het onder de 20 graden. Stukje kouder dus, maar het blijft wel zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Valt het nog toe wel mee met de avondspits in onze regio. Kleine 40 kilometer file bij elkaar. 10 minuutjes vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. en De A7 Heerenveen-Hoorn. Daar 10 minuten vertraging bij Den Oever. Kapotte auto op knop in knooppunt Rotterpolderplein. Op de A9 en vanuit Amstelveen naar Alkmaar veroorzaakt. toch 10, uh, nee, 10 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dat is het And I hear these things inside, outside, you assisted Paladin. I'm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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. In de Russische regio Belgorod, net over de grens met Oekraïne, is een militaire operatie gaande. Rusland zegt dat het gaat om Oekraïnse saboteurs. Oekraïne ontkent iets met de actie te maken te hebben. In Portugal wordt morgen gezocht bij een stuwmeer naar mogelijke sporen van de verdwenen peuter Madeleine McCann. Meisje verdwenen in 2007 uit een Portugese vakantiewoning. Een de groot deel van de Jerrycans die vanochtend in acht maal in Brabant zijn gevonden, blijkt leeg te zijn. Een klein deel van de bijna 400 Jerrycans zaten nog restanten, vermoedelijk van drugsafval. Eerder sprak de politie nog van zo'n 6000 liter. Het weer, morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan maximaal 17 graden. Een hete zomer met ZFM: zon, zee, zandvoort en zomerhits. Yeah <laughs> Making plans from the east, making bands in the west. Rockstar, Black Beatles type bands on his breath. And baby, I want it, and I just be honest, 'cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gonna want to do.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 You're too well Nieuwe tanden, hennesie, doe mijn dansje in mijn hotel, daar belandje. Morgenochtend late check out, shoot twee croissantjes. Vrijdagavond doe mijn dansje, doe mijn dansje, doe mijn dansje in de club en ik ben super wavy. Doe me dansje, doe doe me dansje. Elke vrijdagavond super apes. Doe mijn dansje, doe doe me dansje. En altijd op zoek naar single ladies. Doe me dansje, doe doe me dansje. La voet in en een Lieve bitch. Nieuwe tanden. Letter kun naar de vloer doen, moet dansen. Je bitch die geeft de acte présence. Of je ziet me op de crème, leven, De gros pom bij de La van voor croissants. Heel de outfit aan of Laurence. Hoe dan ook, het is altijd makant Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Ligt een stapel pap in mijn hand. Ik ben in een heel gek hotel, er is een pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls, dan bedoel ik geen je de boels. new vanity's, brand new tits, maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd op precies dezelfde Yeah, is bomvoyage, bomvoyage. Hoe ze gluurde, spionage. Ze heeft nieuwe tatoeages en koopt ze met een glas. bom voyage Hoe ze gluurde, spionage. Ze heeft nieuwe tatoeages en koopt ze met een glas. Yo, Ello Shari, kom, zeg het kom, was het kom, doe het kom, doe het kom, doe het kom, twerk. Ello Shari, kom, breng het kom, geef het kom, wees mijn Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Ello Shari, kom, zeg het kom, was het kom, doe het kom, doe het kom, twerk. Ello Shari, kom, breng het kom, geef het kom, wees mijn Rihanna, kom.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 Nieuwe tanden Ja, bom voyage, Bomvoyage, voyage Hoe ze greut, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En kom bied ze met een glaasje bom voyage, bom voyage, Hoe ze greut, de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt bied ze met een glaasje Yo, Elo, shari, kom, het, kom, was het, kom, bek Work, work, work.